Clemens Peters met het NOS-journaal. Er is een verband geweest tussen minister Kuipers van Volksgezondheid... en een bedrijf dat nu miljoenen claimt bij zijn ministerie. Volksgezondheid is in een juridisch gevecht gewikkeld met Breathomix, een producent van blaastesten. De overheid heeft een grote bestelling geannuleerd... en Breathomix eist nu 24 miljoen euro van het ministerie vanwege contractbreuk. Nieuwsuur bericht dat Kuipers bijbanen heeft gehad... bij organisaties die betrokken zijn bij Breathomix. Staatssecretaris Veilbrief heeft toegezegd dat in 2023 of 2024 echt definitief wordt gestopt met de gaswinning in Groningen. En verder gaat hij een deel van zijn werkweek kantoor houden in het aardbevingsgebied, zodat hij makkelijker bereikbaar is. En hij deed meer harde beloften. Als ik klaar ben, zei hij, moet de schade eerlijk zijn betaald en moeten zoveel mogelijk huizen zijn versterkt. De politie in Londen gaat ruim 50 mensen ondervragen over de lockdownfeestjes in en rond de ambtswoning van premier Johnson. Op vragenlijsten moeten ze aangeven in welke hoedanigheid ze aanwezig waren en wat er op die bijeenkomsten is gebeurd. De politie benadrukt dat van de 50 aanwezigen die nu worden ondervraagd niet vaststaat dat ze de coronaregels daadwerkelijk hebben overtreden. Er heerst nog altijd onduidelijkheid over de gouden medaille van de Russische kunstrijdsters. De huldiging gisteren ging op het laatste moment niet door vanwege een juridische kwestie, zei het IOC. Volgens twee Russische kranten is kunstrijdster Kamila Valjeva betrapt op doping. Zij wordt een sensatie genoemd omdat ze pas 15 jaar is. In pompoenpitten van het huismerk van Jumbo zit Salmonella. De supermarkt haalt de Jumbo-pompoenpitten dan ook uit de schappen. Ze zijn herkenbaar aan de houdbaarheidsdatum tot 29 mei 2022. Klanten die de pompoenpitten in huis hebben, wordt gevraagd om die naar de winkel terug te brengen. Het weer. Vannacht nog regen. Minimaal ongeveer 6 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Vanuit het noorden breekt dan af en toe de zon door. En dan wordt het een middagtemperatuur van ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Driving Cause your problems are too deep is mm -hmm. Ik je zag in Amsterdam, liep voorbij een dag met één van zij is span. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo, Phi Beta, ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor life, dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond. Vijf. Maar als je mij vandaag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 Ik iets herinneren, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor altijd, dus baby zeg je roep mijn naam en ik kom bij je rond. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijnt ik voor.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 Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor Dus baby, zeg je roep, mijn naam. En ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik Okay. Uh -huh. Um Back from your side But now I'm out online That's right Don't know I'll never leave But I've always sacrificed Your love for more of the night I tried to put up a fight